1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Het wapenembargo tegen Syrië wordt niet verlengd. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel besloten. Frankrijk en Groot-Brittannië stuurden aan op versoepeling van het wapenembargo, zodat opstandelingen wapens kunnen krijgen uit Europa. De Britse minister Heek zei dat zijn land geen plannen heeft om onmiddellijk met de leveranties te beginnen. Wapens leveren aan de Syrische oppositie ligt voor veel Europese landen gevoelig. Ze vrezen dat de wapens in handen van extremisten vallen. Volgens EU-buitenlandcoördinator Ashton gaan landen daarom goed controleren... of de wapens ook daadwerkelijk bij de oppositie terechtkomen. Andere sancties tegen het bewind van president Assad blijven wel van kracht. De Spanjaard die betrokken is bij de moord op Ingrid Visser en Lodewijk Severijn... is een oud-volleybalbestuurder, zo melden Spaanse media. De 36-jarige Juan Cuenca-Lorente is een voormalig technisch directeur... van CAV Murcia, een club waarvoor Visser heeft gespeeld... Visser en Severijn zouden een zakelijke afspraak bij hem thuis hebben gehad. De politie denkt dat de twee in de flat van Cuenca zijn omgebracht... nadat ze dagenlang waren vastgehouden. Visser speelde twee seizoenen voor CAV Murcia van 2009 tot 2011. In de zaak zijn ook twee Roemenen aangehouden. En vermoedelijk werkten zij voor Cuenca. De jubilair league moet komend seizoen uit 20 clubs bestaan. Dat heeft de KNVB met de clubs uit de eerste divisie afgesproken. In principe treden twee amateurclubs en twee belofte teams van betaalde voetbalclubs toe tot de league. Het gaat om een proef voor twee seizoenen die nog nader moeten worden uitgewerkt. Ajax, FC Twente, PSV en Vitesse hebben er wel oren naar... om hun belofte in de Jupiler League te laten spelen. Uit de topklasse van het amateurvoetbal zouden Achilles 29... en Katwijk, de kampioenen uit de topklasse, de stap kunnen maken. Het weer, het is droog, overwegend helder. Overdag eerst zon, smiddags neemt de bewolking toe... en gaat het vooral in het zuiden regenen. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. In gesprek met Bert Teunissen, fotograaf. die een, ja, een soort 17e-eeuwse schilderijen maakt. als hij fotografeert overal in Europa. Juist daar op plekken waar de vooruitgang niet is geweest waar nog gewoond werd, wordt, zoals eeuwenlang gewoond en gewerkt is en geleefd is. Komt allemaal terecht in uh, boeken. In eerste boek is er al, Domestic Landscape, maar is niet meer te krijgen. Maar daar komen we er weer meer. En op de website, bertunissen.com, uh, vindt u een heleboel van die foto's... Over, uit alle hoeken en gaten van Europa en, en Japan, trouwens. Dat is een aparte serie, wat een heel erg mooi contrast oplevert... met wat je dan in, in bijvoorbeeld in Oost-Europa uh, fotografeert... En die foto's die, uh, worden dus op het ogenblik uh, tentoongesteld in Enschede en Eindhoven. Twente Biennale en bij Piet en Eek. En wat ik nou zo. Nou heb je, Bert. Een. Waar ligt dat? En een heel lullig cameraatje bij je. Wat is het? Zo'n zo zo zo zo toeristencameraatje is dit toch? Nou, hier werd er niet digitaal dit? Nee, nee. nee, nee, nee ik werk, ik werk uh, uitsluitend analoog. Maar hier werd er. Je ja, houdt echt niet van de vooruitgang, hè? Ik, het heeft niks daarmee te maken. Het is een ander medium. Daar kunnen we ook een hele avond aan wijden. Ja. Maar digitale fotografie is geen fotografie. Het is een compleet ander medium. Ik zeg niet dat het niet goed is. Maar het is iets anders. Waarom is het geen fotografie? Fotografie gebeurt via uh, lichtinval op een lichtgevoelige emulsie. Die door chemische ontwikkeling een latentbeeld... Ja. Uh, dat is als, zoals het was altijd. Dat is fotografie. Ja, maar... Maar een digitale camera is niets anders dan een voorgeprogrammeerde computer. Die eigenlijk al het meeste werk voor jou doet. Op het moment dat jij ja. euh, er doorheen kijkt en op, de, op het knopje drukt. Je bent niet bezig met de beperkingen die film en chemie jou opleggen. Maar ik maak nog steeds beelden. Althans... Ja, je maakt beelden, maar geen foto's. Oh. Ja, goed. Dat is ook een verschil van mening, maar... Ik denk in negatief. Ik denk in chemie. Ik denk in papier. Ja. En maar dat levert je vooral ook iets op. Kijk, wij zijn allemaal bevrijd door die digitalisering. Wij, wij kunnen... Nou, dat denk je. Hele mooie foto's maken. Ja. Dat je, denk je dat je bevrijd bent. Het is de grootste valkuil waar je in kan stappen ja? door digitaal te gaan. Ik, natuurlijk ben ik ook digitaal. Ik heb nog wel zo'n zo mooie spiegelreflex. Digitale camera. Maar ja, dat is ook niks zeker. Ja. Nou ja, het is prachtig. Het alleen over vijf jaar is het, uh, is het oude meuk. Terwijl dit dingetje... Ik denk dat hij al uh, 40, 50 jaar oud is. Die heb ik voor een tientje op ebay gekocht. En die laat ik, laat ik even nieuwe rubbetjes inzetten. En uh, een sluitertje nakijken. En dat ding loopt gewoon weer 50 jaar mee. En doet precies wat ik wil. Weer 500.000 kilometer. Ja, precies. Maar hij doet precies wat je wil. Maar dat denken in, in negatief en chemie... Dat is, ook, dat is ook echt een andere techniek. Het is een andere, het is maar dat levert je dus iets op als, als fotograaf? Mij ja. wel. Het levert mij op wat ik... Wat, zoals ik heb leren fotograferen, zoals ik heb leren ja. denken. Zoals ik heb leren besluitvorming te nemen. Want daar heeft het ook mee te maken. He, als je op analoog werkt, dan, dan is het heel erg cruciaal... op welke momenten je welke besluiten je neemt. Ja. In digitale tijdperk doe je dat allemaal achteraf, bijna allemaal achteraf. Ja, dus je heft de tijd op, terwijl als je dat is een van die dingen. Je, je leeft veel meer in de tijd of in het, in het moment. Ja, maar ik ga als voor. Dat, ik, dat, ik ga voor dat ene shot. Ik maak heel vaak één shot ja. in het voorbijgaan. Hoe bedoel je? Nee, wacht, dat begrijp ik niet, hoe bedoel je dat precies? Leg dat uit dan. Nou, Kijk, wat je nu in het digitale tijdperk hebt... als je, als je mensen even van gang laat gaan... hebben ze zo 6.000 foto's ja. geschoten op een, ja. op een vakantie. Maar ja, dat maakt toch niet uit? Dat maakt geen zo uit. Dus je dus niveleert het moment? Dat is het. Nou, maar je bent niet mee bezig waar je mee bezig bent. Namelijk kijken en fotograferen. Hm. Want wat je dus ziet ook is... ze maken een opname, klik... en het eerste wat ze doen is achterop de scherm <laughs> kijken van... Ja, dat is waar... Ja. Nee, ik moet nog een paar weken wachten tot ik thuis ben. En dan maar hopen dat er iets op is gekomen ook. Want heel vaak is het gewoon te donker. Hè? En dit is zo'n cameraatje. Wat, dat kun je dan wel op, op 400 ASA zetten. Maar als het te donker is, dan blokkeert hij. Ja. Dan kun je drukken wat je wil. Maar dan maakt hij geen opname. Wat ik dan doe, is ik hou hem voor de gek. Ik zet hem dus op flitsen. Dan is het net alsof hij een flitser bedient. Ja. Maar ja. maar hij hebt... maakt die dus wel een opname. Maar zonder flitser. want die zit Maar er niet bij. flitser. Maar hij geeft altijd beeld. Maar je doet het nu met één hand. Maar ja. ga je ook dan... Kijk, ja. dat, project, dat project Domestic Landscapes... Hè, dat levert nogmaals superieur mooie foto's op. Um, vanwege het licht. Die, ja, maar dat is een hele andere manier van fotografie. Maar, maar, maar, maar dit doe je er dan bij. Hè? Met dit cameraatje, ja. die heb je altijd bij. Ik, ik, ik moet voor mezelf uh, uh, mat, materiaal maken. Van, ik, je komt zoveel tegen. Alles is nieuw. Elke weg die je inslaat... Je sla je voor de eerste keer in je leven in, daar ben je nog nooit geweest. Elk huis waar je aanklopt, klop je voor de eerste keer aan. Iedereen die je ontmoet, ontmoet je voor de eerste keer. Dus je moet je voorstellen, ik ben. als ik op reis ben, ik ben zo'n drie, drie weken, vier weken uh, mm -hmm. daar aan het werk. Je bent van s ochtends vroeg tot s avonds laat bij een socializer. Want je hebt in ieder geval al om te beginnen je tolk. Dat is een heel belangrijk persoon. Dat is degene die de taal spreekt. En die de gewoontes uh, en. en, en, en uh, uh, ja, de gewoontes van, van, van het volk kent, van de streek kent. En dat is, een, dat is de deuropener. Zonder zo iemand ben ik kansloos. Ja. Dus in, dat in Bulgarije gede... spreek je dan iemand die gebrekkig Engels spreekt, waarschijnlijk. <hijen> of... Lieve schat, ik bedoel, de, de meeste mensen die gefotiveerd zijn, zijn analfabeet. Zo Engels. Weet je, dat is het niet. Dat. dat dat, dat, die moeten zelfs ook nog in hun eigen dialect aangesproken worden. Hmm. En daar gaat het dan ook heel vaak mis. Want degene, de assistent die ik dan heb... dat is toch wel eentje iemand die contact heeft met de, de westerse buitenwereld. Hè? Want dat ja. zijn heel vaak mensen die dan... of in Nederland of in Amerika wonen... en die mij ontmoeten hebben op een uh, boeksigning... Uh, of, uh, of een lezing of uh, iets dergelijks... of bij de opening van de tentoonstelling. En die bieden zich dan aan... Die komen dan ja. op je af en even een handje geven, kennis maken. En by the way, hier heb je mijn nummer. Mocht je ooit eens een keer in Bulgarije iets wil gaan doen... dan bel mij maar. En dan, nou. Dus dat zijn mensen die zijn wat wereldser. Maar ik, ik moet gewoon uh, in gebieden werken... waar zelfs mijn assistenten die uit dat land komen... moeite hebben om daar in gesprek te, te raken met die hmm. mensen. Met de bevolking. Omdat ze domweg het dialect niet spreken. Wat daar gesproken wordt. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus dat, dat is altijd een. een, een uh... Dus je bent altijd op, eigenlijk je weg aan het vinden, letterlijk. Ja, hè? Ja, en, en waarom heb je dan die camera? Want daar, dat, daar, daarom wil je het vertellen volgens mij. Ja, die camera die, die, die helpt gebruik jou daarbij. Ik om, dat, om dat vast te leggen. Ik, ik, maak, ik registreer dingetjes ermee. En ik maak er geen, maak er geen chronologisch reisverslag van. Ja, want zo fotografeer ik dan weer niet. Ja, ik fotografeer niet van, oh, nu zijn we in die stad. En de geëikte, uh, uh, bijzondere uh, worden niet door mij, uh, zeg maar, niet meer vastgelegd. Ja. Ik fotografeer juist de dingen die ik tegenkom en die mij triggeren op straat. En, en die mijn aandacht uh, vestigen, vragen, die schiet ik. Maar heel vaak zijn het ook gewoon mensen in bepaalde situaties op straat waar ik langs kom lopen. En waar ik dan ook niet de tijd of de moeite neem om daarmee in gesprek te gaan. Maar dat, dat, dat jat ik even. Zo in het voorbijgaan pak ik dat mee. Dat zijn momenten die, die ook ja, niet zeggend, Noem het maar niet zeggend, Maar tegelijkertijd vertelt het een hele hoop. En het zijn, en het zijn vaak uh, totale nondescripte dingetjes die ik fotografeer. <lacht> maar de manier waarop je later die beelden weer combineert. En ze edit, ze achter elkaar zet daardoor ga je iedere keer weer nieuwe verbanden ontdekken. Dus de grap is dat ik aan het einde van de rit... als ik eenmaal thuis ben, met dat materiaal voor me... tot hele nieuwe ontdekkingen kom. Dus ik vertel eigenlijk het verhaal opnieuw... aan de hand van die beelden. Je reis eigenlijk. Ja, maar in een heel andere context... dan dat ik hem zelf werkelijk gemaakt heb. Want als je bijvoorbeeld... als je de beelden er niet erbij ziet... En dat geldt natuurlijk voor de meeste mensen die nu luisteren. Dan is dat misschien niet meteen je concreet voor te stellen. Um, op de website van Bert Teunissen zie je nou, het resultaat hiervan. Hè, van wat je nu beschrijft. Niet? Nou, maar ik, dan, dan kan ik je nog veel beter. Oh. Ga even naar de website van Piet Hein Eek. Ja. Ga naar Gallery. Ja. En dan staat er aan de linker onderste kolom staat mijn naam. En als je daarop klikt... Daar, want ik heb namelijk dit hele zwart-wit verhaal net helemaal opnieuw geprint. Ja. En uh, in de tentoonstelling bij Piet Hein Eek uh, uh, hebben we gewoon een wand van 25 meter neergezet. Waar ik aan de hand van al die hele kleine fotootjes dit verhaal doe. Kijk, ik probeer het nu op te zoeken, maar goed. Um, want, want je bent op een nieuwe manier gaan werken. Piet Hein, Piet Werb daar staat het. Uh, yeah. ja, daar zit die, ja, ja, daar kom maar erbij. Ja? Ja, kijk, dan zie je, uh, kijk, hier zie je dus al die aparte combinaties die ik ja. gemaakt heb. Snap je? Dus kijk, dit, dit is wat ik bedoel met associatief beeldruim. Dat zijn twee totaal verschillende foto's. Wat is links? Ja, links is een of andere... Waar dat is? Eerst is een Polen, geloof ik. Polen, een toren van een kasteel. Ja, met, met een la lantaarnpaal voor de in, in On silhouet. Onhandig ervoor. Precies. En de rest is een, een, een putdeksel uh, met de schaduw van een paaltje... waaraan uh, twee ja. kettingen zitten, uh, hm. precies daaroverheen. En, ja, het zijn non-foto's. Maar door ze op de juiste manier bij elkaar te brengen, ga je dus een verhaal vertellen. Ja. En dat, maakt het, dat maakt het intrigerend en spannend. Ja, er, zitten, er zitten waanzin, er zitten hele abstracte dingen bij. Of door die combinatie van twee beelden naast elkaar, die snapshots. Hè, ja. Op de reis genomen van, van, um, van de weg die je aflegt en het zoeken... En dan, en dan voeg je twee van die beelden bij elkaar en dan ontstaat er bijna soms abstracte kunstwerken. Ja. Maar... maar dat is het is wat je zegt. Het is zoeken, kijken en zoeken en vinden. Ja. En dat is gewoon de, het plezier maar, van het fotograferen is, en van het, het ontdekken. Maar dat is nogmaals. Dat is zo'n zo gigantisch contrast met wat je aan het andere project aan het fotograferen bent. Want daar ontbreekt die dimensie volgens mij volledig aan. Ja, maar daar heb ik ook een opdracht. In het opdracht, interieur, ook want dat... een opdracht. Daar moet ik me houden aan bepaalde regels. Ja, die je zelf gesteld die hebt. Die ik mezelf natuurlijk. gesteld heb, maar daar moet ik me aan houden. Dus dit is. Dit is, vri dit is vrijheid ook voor ja, jou. Ja, dit is bevrijdend. Het is bevrijdend. Het is. Het, is, het, is het spelen uitloop, Het plezier het, plezier. het plezier ja. in fotograferen. Ja. En, en vooral dan ook. Uh, in, in eerste instantie kom je al terug met een, met een fantastisch nieuwe aan, aan, aanwinst voor je, voor je archief. He, met weer een prachtige serie. Uh, gescoorde, gevonden, gefotografeerde interieurs. En dan heb ik daarnaast nog dat. dat die zag grote zak met snoep <laughs> ja. die die ik uh, leegkeeper uh, uh, en en en waar ik dan uh, die die die kleine dagboekjes van uh, ja. van van uh, componeer. in zwart -wit, ja. er um, is iemand die um, misschien wel leeft in nederland zuiden van nederland op de manier zoals jij hebt gefotografeerd overal op verschillende plekken in europa gerard die wel vaker meedoet aan kazeluna Goedenacht, nacht gerard Goeiedacht. Waar zit je nu? Um, Schouwerduiveland. Schouwerduiveland, op een van de eilanden. Ja. Ik, ben, ik vind het wel enorm indrukwekkend hoor. Want wat, wat er nu door me heen gaat, is eigenlijk een, een, een, een constante bevestiging van waar ik zelf in zit. Maar ook waar ik mee werk, als, uh, ook als schilder. Ja. Ik werk namelijk ook met... Uh, vorig jaar ben ik gestopt even met kleur, want ik ben eigenlijk kleurman. Ik ben ook in zwart-wit gaan werken. En net was de vraag of dat er een foto was op internet van mij. Maar ik maak geen foto's in die zin. Maar er was vorig jaar een interview van de krant hier op Schouwen-Duiveland. En die hebben een klein filmpje op uh, internet gezet. Okay. En daar kun je dus als je mijn naam ingoogelt, Gerard Hollens, kun je dus mijn karretje ook zien. Ja, ja. En, ook, en ook de zwart-witte. Dus de zwart-witte die ik gemaakt heb, is enkel uh, wit pastelkrijt wat ik gebruik op een zwarte ondergrond. Overigens, Gerard, wat is je achternaam? Romans. Romans. R o m m marinus Eduard Nico Simon. Oké. Okay. Um, want jij leeft in een, in een huifkar. Ja, heel primitief. Alleen een houtkachel als verwarming en voor de rest... Ja, gewoon wat, wat, wat Piet net zei van... Um, het simpelste... Het, het kan niet simpelen, maar daarin is natuurlijk ook mijn verhaal. Hè? Maar waar, waarom dan? Waarom doe jij dat? Ten diepste... God dat is natuurlijk een heel verhaal, maar ten diepste het, eigenlijk het zoeken naar gerechtigheid. Ja. <laughs> ja, bij jou is dat bijbels gemotiveerd, bijbels gemotiveerd. Nou, dat weet ik ja, niet nee, nee. meer. Ja. Eh, als je werkelijk deze manier van leven voorstelt, dan kom je bij die bron. Ja. Is, dat, is dat in ieder geval zonder elektriciteit? Ja. En is dan bij jou in jouw huifkar de lichtinval. Ook zo wezenlijk? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik vind het heel indrukwekkend, het verhaal van, uh, van, van, Bert. van deze fotograaf. Ja, want ja. Ik, ik kan het heel lang beaan. want mijn manier van werken heeft daar ook mee te maken. Want ik zit in die wereld, maar van daaruit ga ik ook werken ja, het als jouw, beelden. Dus is jouw inspiratiebron als beeldend kunstenaar. Ja. K heb ik het gevonden of niet? Nou, ik, oh, sorry, ik was aan het luisteren. Nee, oh, uh, sorry. ja. Nee. Ik, ik, kan namelijk niet, ik kan niet nu even naar YouTube gaan zitten kijken. Dat, dat ken ik dan weer niet. Oké, okay, maar het is geen YouTube, geloof ik hoor. Oh. Ofwel, is het wel YouTube. Ja, in ieder geval bij Google, als je, als je mijn naam ingoogelt. Oh. dan zal er wel een filmpje, ja, dan komt er een filmpje, ja. ja. Dat zal ook wel via YouTube te zien zijn. Ja, ja ik, ik weet niet maar het is mijn wereld niet, maar in ieder geval. <laughs> nee, <het> is... <laughs> <laughs> maar wat ik wel heel indrukwekkend vond, dat was gewoon dat je op een gegeven moment. Door deze manier van, van, van werken... wat hij dus ook doet... kom je bij zulke basale dingen... maar ook zulke diepe dingen... De, de, de, de, wat je zei van... De, straks, we zijn... Voor, volgens mij zijn wij verkeerd bezig. Ja. Ja, dat dat, dat, dat, dat, dat, voel, dat voel je als het ware voortdurend. Want je ook als je in de natuur bent... dan voel je soms in de natuur... hier is iets aan de hand... wat je met woorden niet kunt definiëren... maar het woord crisis komt dan heel duidelijk naar voren. Mm. En crisis is natuurlijk... Ja, dat is de kern. Je komt uit het Grieks en dat betekent oordeel en een scheiding maken. Je bedoelt, de, de, Welke crisis bedoel je dan nu eigenlijk? Wat bedoel je dan nu met de crisis? De, werke, de werkelijke crisis, wat er eigenlijk aan de hand is. Wat in de wereld? Wat er werkelijk aan de hand is oh. aan, in de wereld. En dat is dus dat er nu, 2000 jaar lang, is het, zijn de twee partijen naast elkaar opgetrokken. Tarwe en onkruid zeg ik altijd. En daar komt nu een eind aan. Oh. En alles wat nu is en onechte komt gewoon aan het licht. En er blijft eigenlijk alleen het, het licht blijft over. En, en dat was ook mijn thema. En, en wat jij, zoals jij leeft, dat is echt. Ik ervaar het wel als heel puur. Als heel, ja. ja, het geeft mij zo'n rijkdom. Ik, ik, ik zal één, één ding illustreren. Ja. Ik was. Corsica is mijn tweede vaderland, ge eiland geweest al een hele lange tijd. En ik op een gegeven moment moest weer naartoe. En ik kom aan, op, in Marseille kom ik aan de boot, de pont. En de boot was weg. Toen ben ik één dag ben ik met de bewust, heb ik me daartussen be be begeven en ben ik me opgetrokken met één man en dat was een walter. En die wist dus aan het einde van de weg niet of hij links of rechts af moest gaan. Zo ver was hij eigenlijk in, in, die, in die spiraal. hij kreeg één, Elke dag kreeg hij één brood bij de bakker. Ik ben met die man meegegaan, ben bij die bakker gekomen. We hebben dus, dat, hij heeft dat stokbrood aangepakt. Ja, ik vind het heel, heel emotioneel van mij hoor. En hij kreeg dat brood. Hij verdreft dat helemaal niks. En wat deed die man? Die brak dat brood door midden. En die gaf mij die helft. De andere helft. Oh ja toen. Ik zeg kom we gaan naar de supermarkt. we gaan beleg halen weet je. Maar dat vond ik zo indrukwekkend. Ja, ik denk dat, dat, dat is het antwoord op alles. Dat herken ik heel en, erg. Wat jij nu zegt. Dankjewel. Want dat heb ik in, uh, in al die landen. Heel erg aan de lijf ondervonden. Dat als je bij mensen komt die echt. Zo weinig als ze hebben, ze delen het met je. Ja, dat is het geheim, hè. Dat is echt het geheim. Echt, hoor. Dat is ongelooflijk. Ja. dat is en echt Hoe ja, Min, nu... minder men heeft... hoe eerder men geneigd is om het te delen. Hoe komt dat? Ja, en weet je, weet je dat dat ook mijn boodschap is nu? Ik zie overal... Ik haal dus... Piet, ik haal... Of... Bert. Lex. Ja, Lex. Maakt niet ik, uit. Ik, ik, haal, ik haal dus nu... Ik, ik ben dus... En je zult het ook wel kennen. Ja, op een gegeven moment ben je een beetje afhankelijk... Je moet water hebben voor jezelf. Hè? Als je primitief gaat. Dus ik haal nu soms een gerik en kom bij mensen. En dan vraag ik om water. En dan krijg ik een klein bodempje. Ja. Moet je toch. Mensen willen niet meer. Ze denken dat komt. En mensen, als je in een bepaalde cultuur komt, is dat heel erg natuurlijk. Also, hoe meer dat mensen willen hebben, de deuren gaan dicht. Ja, dat is Terwijl waar. ik zeg: mensen, hou. <tus> Blijf delen. Ja, maar dat is het, hoe meer men heeft, hoe meer men te verliezen heeft. Is dat, is dat al, op al die plekken waar jij Bert geweest ja. bent, is, dat, ja. hè, is het zo dat op mensen al die mensen, die, die, die Spanjaarden waar we net waren, ja. even op bezoek waren, die ja. in, een, in een open haard wonen en die, die de deurtjes van de kast openen ja. en een plakje kaas en een blokje worst en een flesje wijn en een beetje olijfolie, ja. die delen dat dan ook? Ja, die zijn gastvrij. Dat, dat wordt gedeeld. Ik, ben, ben, ben iemand ik, ik had op een gegeven moment, we gingen wat minder met me. Toen had ik wat een uh, soort van of wat dan ook, een buikloop. En... Ik kon eigenlijk niet eten, ik kon het ook niet binnenhouden, Maar ik was wel, uh, ging wel door met werken. En uh, we kwamen bij een, uh, een dametje in Portugal, was dat ook. En dat werd dus ook even tussen de lippen door verteld... dat ik me niet helemaal lekker voelde en dat ik uh, aan de diaree was. En werd ik toen zei dat mensen van, jij moet uh, biscuitjes... En laat dat nou het enige zijn wat je in huis had. Ja, want die lading ging open en ik zie daar gewoon drie pakken biscuit liggen. En dan gingen er twee gingen de bij mij in de tas. Eentje hield zichzelf. Goeie dag. Maar de mensen hadden voor de rest helemaal niks, niks te eten naast. Niet. Ja, dat, dat heb ik aan de lijf ondervonden. En ik heb dat, dat is mij ook heel erg bijgebleven hoor. Van, hoe minder mensen hebben, hoe meer ze geneigd zijn om met jou te delen. Dat is gewoon waar. Hoe, hoe komt dat, denk je? Om, om, nou, als je dus heel veel hebt... of althans, als je het idee hebt dat je rijk bent... Hè, dat je veel spullen hebt, dan ben je bang om het te verliezen. Ja, Maar is het dan ook niet zo dat je de anderen niet meer nodig hebt? Ja. Dat denk je. Ja, nee, precies. Dat denk je dan. Maar als je, veel, als je rijk bent, dan denk je dat je de anderen niet meer nodig hebt. Ja, en als dat, je arm ja. bent, dan weet je dat het dus niet waar is. Precies. Is het niet zo ook, raar? Ja, en weet je wat het is? Als je rijk bent en er komen er gebeuren zulke dingen... zoals er nu in de lucht hangen... Dan die rijke, ik heb een, vri een vriendin, dat is een groot woord. Nee, het is wel een vriendin. Die woont helemaal alleen, woont op een groot landhoek. De landgoed is hartstikke rijk. En het mensje zit nu helemaal met grote hekwerken om zich heen. <lacht> om zich helemaal te beschermen. Verschrikkelijk eenzaam. Nou. Ik heb inmiddels je foto, uh, je huifkar in beeld. <lacht> Hij is oranje. Ja, dat, dat heb is, ik me uh, nou nog nooit bij voorgesteld, dat die oranje ja, ik, was. Ja, maar dat was het goedkoopste wat er was. Dat is uh, plastic <laughs> landbouwzeil. Nou ja, goed, ik vind het ook, maar de kleur is heel vrolijk. <laughs> ja, en, een, en een blauw stoeltje en een, ja, en een vlaggetje. Wat is het voor vlag? Van uh, Nederland hè. Nee, nee, nee. Goed, je uh, hebt hier op die foto heb je een vlag van groen met een geel kruis, zwart. Oh, dat rond. is van Wauw. Dat is mijn geboorteplaats. Oké. Okay. Van ja? wat? Van wat zei je? Van Wauw? Van mijn geboorteplaats, Wauw. Wauw, oké, ja. De dorpsvlag. <laughs> je reist dus met de dorpsvlag door de wereld. Ja, als ik in Zeeland ben, doe ik wel een uh, Zeeuwse vlag. Anders <laughs> <laughs> krijg je klop. Oké, okay, Gerard, uh, fijn om je weer even te spreken. Ja, ik vond het ook heel fijn. Heel veel groeten aan de fotograaf. Ik vond het echt geweldig. Ja, Meen dank je wel. Lekker. Goeie reis. Ja, goede uitzending. Dank je wel. Dag. Ja. He had his hair Een met Rosie. Ik krijg um, deze brief van Hans Westin uit Leeuwarden. In reactie op uh, het gesprek met jou, Bert Teunissen. Een foto heb ik niet voor u, wel een gedicht. Vier jaar geleden heb ik mogen meewerken aan het boek Inkijk. Interieurs in de Hollanderwijk. Een fotoproject om te vieren dat deze Leeuwarder arbeiderswijk onlangs is opgeknapt en binnenkort de honderd passeert. Fotograaf Ton Aertsen maakte van elk interieur twee foto's... en de dichters kregen het verzoek daar een gedicht bij te schrijven. Zelf had ik het geluk een in interieur te treffen... dat misschien niet eens heel oud was, maar wel tijdloos. Daarover heb ik dit sonnet geschreven. Bij deze aan Bert Teunissen aangeboden. Ik herkende mijn gedicht in zijn verhaal. Domus Vitae. Vier vertrouwde muren sluiten sinds een goed bewaard begin... winden en seizoenen buiten en de jaren binnenin. Waar een vrouw met het cement van het onvoltooid verleden... metselt aan een monument uit het steen van hier en heden... in de spiegel waarin zij in de toekomst heeft geblikt... wordt de eeuwigheid geschikt tot een levensschilderij. Want zolang het klokje thuis tikt, gaat de tijd nog niet voorbij. <laughs> van Hans West in Leeuwarden. Ja, mooi. Ja. Heel mooi. Um, u kunt natuurlijk nog wel... Het is half twee, bijna half twee. U kunt bellen naar de NCAV, naar Casaluna. Via 0800 1121. Of foto's plaatsen. Maar kennelijk is dat iets wat... Te veel gevraagd is. Of leg ik het verkeerd uit? Dat kan natuurlijk ook. Um, ik dacht, het is natuurlijk leuk om foto's van, een mooie, van dit soort in, bijzondere interieurs te zien op onze Facebookpagina. Als dus je hashtag Casaluna doet, dan komen ze terecht. Of bij ons een berichtje achterlaten. Maar anders via onze vertrouwde e-mailadres: ncv.nl. Dat kan natuurlijk ook. Um, hebben wij. Heb, heb jij nu ook een soort wereld in beeld gebracht. van Europa? Dat verdwijnt. Is het ook nog een Europees verhaal? Heb jij ja. het Europa in beeld gebracht dat verdwenen is? Want die, die uh, Twente. Biennale. Die kunstexpositie die op een in Enschede loopt, die heet. Um, Identify, Identifying uh, Europe. Europe. Ja, dus ja. In dat licht Ben je ook uitgenodigd als, als fotograaf? Ja, gehoordigd. dat is natuurlijk wel een, wel een heel breed, uh, ja. breed. titel, zeg maar. Daar kun je heel makkelijk heel veel onder vangen. Dat is ook vaak de reden waarom uh, ze voor dat soort uh, thema's uh, kiezen. Anders wordt het heel moeilijk om, om, ja. om een gedegen verhaal bij elkaar te krijgen. Maar goed, Identifying Europe. Ja, ik denk wel dat je dat kan zeggen over dat, uh, dat archief wat ik heb uh, gemaakt. Dat, dat is toch wel een beetje het Europa. Althans, het is wel het huidige Europa... maar het is natuurlijk niet het actuele Europa waar, wat ik gefotografeerd heb. Hè? Want ik heb natuurlijk wel gezocht naar iets uit mijn jeugd... wat ik heb geprobeerd terug te vinden. Maar tegelijkertijd heb ik daarmee wel een document gemaakt, denk ik... van een Europa wat er eeuwenlang is geweest. En wat er over denk ik 10, 20 jaar gewoon echt niet meer is. Om de dood eenvoudige reden dat nieuwe generatie mensen... op deze manier niet meer ja, ja. leven. Of willen leven. Dus er is wel degelijk een, een, een, een, een einde aan dat verhaal. En ik bedoel, wat illustreert het beter dan als ik terugkijk... naar nou, wat ik in het begin van mijn project... in Zuid-Frankrijk en Nederland heb gemaakt. Ja. En dat zijn twee gebieden waar ik nog steeds... Veelvuldig terugkomen en waarvan ik dus ook weet van wat ik daar gemaakt heb. is gewoon 99% is gewoon weg. Bestaat niet meer. Veel van die mensen die jij gefotografeerd hebt in hun keukens of huiskamers. die zijn er niet meer. Die zijn er niet meer. De keukens zijn er ook niet meer. En dan zijn die keukens er ook niet meer. Want dan komt er dus wel een, nieuw, uh, een nieuwe eigenaar. die dat uh, mm -hmm. leuke kleine boerderijtje opkoopt. en daar uh, meteen uh, ja. de slopershamer hanteert. Ja. En daar, daar een heel ander ding van maakt dan wat het geweest is. Dus eigenlijk fotografeer je dan op dit moment een soort... Een, althans, een dying Europe. Een, een, een aspect van Europa dat nu ja. definitief even goed verdwijnt. Ja, ja, en hoe Europa er over 10, 20 jaar uit zal zien... dat is, ja, dat is de grote vraag. Daar houden we ons allemaal heel erg mee bezig, denk ik. En Kijk, wat er in eerste instantie uh, heel duidelijk zichtbaar is... is dat er een uh, globalisatie heeft plaatsgevonden. Dus het, het, het leeglopen van, van het platteland. En dat heb ik dus ook met... Verbaasde ogen zien aan schouw hoor. Hoe gewoon het platteland van Europa op dit moment gewoon braak ligt. Is leeg. He, in, in ieder klein rotdorpje in, in, in Spanje, waar vroeger minstens één school met een aantal lokalen gewoon goed gevuld was. Vaak eh, twee scholen die gewoon gevuld waren met een aantal lokalen, met leerlingen. Nu worden gewoon busjes uitgezonden om in alle uithoeken van, van het gebied... en dan heb je het over een straal van 50 kilometer... worden alle kinderen elke dag opgehaald. En naar het centraal gelegen schoolgebouwtje... in de provinciale hoofdstad gebracht om onderwijs te krijgen. En dan mogen ze blij zijn dat ze een school, dat ze een school kunnen vullen. Er, er woont geen hond meer. Hm. En dat hele platteland van Europa, wat eeuwenlang... De, de, de, de voedselschuur van, van, van Europa is geweest. Ligt gewoon braak. Maar als je dan de supermarkt inloopt, en elk dorp heeft op dit moment uh, drie, vier grote supermarkten, zo niet meer, dan liggen in al die supermarkten, liggen het hele jaar door, liggen daar al die verse groenten en fruit, is daar gewoon te koop. Ja, en dan ga je wel afvragen, waar komt er vandaan? Nou, en als je daar dus een beetje induikt, je doet toch een beetje onderzoek naar, ja, dan kom je er snel achter. Van. Dat komt dus niet meer uit Europa, van het platteland. Mm. Dit komt allemaal van buiten Europa. En dat wat in Nederland ook nog wel het een en ander verbouwd en Dat komt ook wel in de supermarkten terecht. Maar een heel groot gedeelte wordt gewoon, gewoon buiten Europa gewoon geproduceerd. Ik weet niet of dat dan meteen te ver gaat om te zeggen dat we dan dus als je dat soort het vermogen verliest om je eigen. Ja, zover is het natuurlijk nog lang niet, maar niet, niet zo extreem. Maar om, om in je, je behoeften te voorzien, dat, dat gaat het daar dan over? Dat we eigenlijk dat, zo langzaam, daarmee extreem afhankelijk worden? We zijn, we zijn al heel erg extreem afhankelijk geworden. Ja, ik bedoel, waar jullie afgelopen ja. vrijdag de aandacht aan besteed hebben aan dat Monsanto-verhaal, uh, ja. dat maakt het ook gewoon duidelijk. Dat, daar, dat wij gewoon zo ver verwijderd zijn geraakt van, van, van ons bestaan. Dat we volledig afhankelijk zijn geworden van, van multinationals die dat invullen voor ons. Letterlijk en figuurlijk. En, en daar ook de gewoon de prijs voor bepalen. Terwijl vroeger was het de kwestie van, nou was het goed konkommenjaar, dan had je goedkoop, goedkoop komkommers, En was het goed uh, bietenjaar, dan had je goedkope ja. bieten. Weet je, maar dat was seizoens, seizoensafhankelijk en dat was. Uh, maar daarmee leer je ook op een bepaalde manier leven, natuurlijk. Met, rekening ja, maar, houden met dat het niet volledig controleerbaar is. Ja, en dat het is zin. niet vanzelfsprekend. Ja. Het is niet vanzelfsprekend. Ja, voor ons inmiddels wel. Maar dat is natuurlijk. gek genoeg is dat niet zo. Nee. Maar wat je nu wel ziet, is er een kleine een kentering die plaatsvindt. En dat, en dat is dat mensen ook dit meer en meer beginnen terug te proberen te halen. Ja waarderen dat uh, de, de, de, de, de dakterras-tuinen... die schieten als paddenstoelen uit de grond. Dus ja. is zelfs een website, geloof ik, van je, je, je eigen moestuintje.nl... Uh, van de vierkante meter, wat je daar allemaal niet op kan verbouwen. En dat is verbazingwekkend. En heel eenvoudig. Maar het is ook heel belangrijk, omdat je daarmee ook met name je kinderen... dus weer gaat laten zien waar het vandaan komt. Wat het is. En dat het uit de grond komt. Dat het niet uit de schap komt. Bert Teunissen, fotograaf, um, zoals je op je website heet. Er is één land dat detoneert. Ja, ik heb niet alle landen bekeken natuurlijk, maar we hebben Nederland, Frankrijk is duidelijk, België, Portugal, Spanje, Engeland, Duitsland, Italië, Bulgarije, Slovenië, Kroatië en dan Japan. Ja. Leuk, hè? Zo <laughs> staat er opeens Japan. Dat is een cadeautje. Ja, van wie? Van, van Japan. Uh, dat is een organisatie, dat heet de EU Japan Fest. En die doen allerlei uh, culturele uitwisselingen met Europa. En één project wat ze hebben lopen... en ja, het kan ook niet vaak genoeg gezegd worden... het is een waanzinnig interessant project... dat heet European Eyes on Japan. En wat is nou het idee... Uh, ze hebben het idee opgevat om heel Japan... is uh, onderverdeeld in, in, in, in pre prefecturen, hè, in kleine provincies... om elk jaar een drietal Europese fotografen uit te nodigen... die uh, bekend zijn om hun manier van, van mm -hmm. fotograferen... en uh, die uit te nodigen naar Japan te komen... om een van die provincies op hun eigenaardige wijze te laten documenteren. En dat doen ze dus nu al een jaartje of twintig, geloof ik... En het idee is om heel Japan op die manier de Europese fotografen te laten fotograferen. Het idee alleen al. Ik wou dat ik het bedacht. Dat is geweldig. In 2003 werd ik uitgenodigd. En wat was nou de grap? Ik ben en was de eerste en enige fotograaf die Japan van binnenuit zou gaan laten zien. Hm. Want alle andere fotografen. Die, die, die zijn of landschapsfotografen. of mensen die in, in het urbane circuit. In de, in de publieke ruimte fotograferen en dat soort dingen. Maar er was er nooit iemand die. interieurs. de huiskamers binnen. Precies. Ja. Dus wat, wat gebeurde nou? Ze hadden drie fotografen uitgenodigd voor, voor dat jaar. en die kregen alle drie een provincie toegewezen. En toen hebben ze mij als vierde uitgenodigd. En ze hebben mij. Alle drie de provincies laten doen. Hmm, Lackie. Dus ik ben ook in totaal vier keer uh, door, hun, door die organisatie uh, naar Japan uh, ingevlogen om uh, daar te fotograferen en later om terug te komen om daar tentoonstellingen van te openen... workshops uh, uh, over te doen, lezingen van te houden. Het was een feest. Kan ik je wel vertellen. Waarom was dat dan zo'n feest? Nou ja, bedoel, wanneer word wanneer je uitgenodigd om in Japan te komen uh, werken? Kom op zeg. Het is gewoon. Hmm. En ik bedoel, waarom was het echt een feest? Ook uh, vanwege het eten. bedoel, laten we eerlijk zijn. <laughs> bedoel, dat, is, dat is voor mij een heel belangrijk ding. Oh ja? Ja, absoluut. En Japan is. Pff, waanzinnig. Waanzin. Ja. Zoals die mensen. Uh, ja, gewoon de smaak van het dingetje. bedoel, er, er zit geen sausen, geen. Uh, hmm. Allerlei moeilijke bereidingswijzes en weet ik wat. Het gaat om op de juiste manier versnijden. En in de juiste combinatie met het andere dingetje bij jou op de tong liggen. En dan, nou, en dan, dan gaat, er een, uh, gaat de hemel lopen. Dat is gewoon uh, ongelooflijk. Maar je moet je voorstellen, het is een waanzinnig leuke organisatie... Die, ja. die jou dus uitnodigt om dat, uh, daar te komen werken. Ze, ze, ze faciliteren je volledig. En je krijgt ook nog betaald. Je krijgt zakgeld. Alles wordt voor je betaald, maar je krijgt ook naar zakgeld. Ja, dan kun je twee dingen mee doen. Dan kun je, dan kun je meenemen naar huis, en je kan het daar uitgeven. En ik heb het allemaal uitgegeven daar. Ik bedoel, ik heb echt... Ja, elke, wat? Elke dag aan wat? Aan eten. <lacht> Alleen maar, ja, je gaat dan... Ik bedoel, het is nou ook weer niet heel, heel goedkoop, zeg maar. maar nee, ik heb, nee. Het dus, ik heb dus gewoon nooit gedacht van... nou, nou moet ik het eens dus even een paar dagen wat rustiger aan doen of zo. <lacht> ik bedoel, ik had dat, dat geld in mijn portemonnee gekregen... en uh, dat mocht ik opmaken en ja... Ik had het ook mee naar huis kunnen nemen. Ja. Maar ik denk nou ja, dat moet ik hier gewoon uitgeven. Of? Geweldig. Ja, dat was... Want de Japanse cultuur is, is buitengewoon gastvrij... maar in wezen tegelijkertijd ook zeer gesloten. Ja, het is, het en is dus jij gesloten. hebt gesloten. Precies op dat, op dat breukvlak heb ja. jij geopereerd. Ze hadden ook niet gedacht dat het mij zou lukken... om, uh, om, om zoveel uh, bruikbaar materiaal uh, ja. te maken. Ze hebben de gog genomen... In, in eerste instantie hebben ze ook gedacht van dat gaat op me echt niet lukken. En toen hadden ze op de eerste reis hadden ze alles georganiseerd voor mij. Dus ik kreeg gewoon een auto met chauffeur. <lacht> en die Japanse meneer, die, die had een tijdje in Duitsland gewerkt en die sprak een paar woorden Duits. Maar die had dus gewoon een schema. en die uh, haalde mij s ochtends zo laat van tot heel op. En dan bracht hij mij uh, van zo en zo laat naar dat adres. En van zo en zo laat naar dat adres. En van zo en zo laat naar dat adres. En Tussen de middag was het tijd om te lunchen. En dan dacht ik, van, nou, dan heb ik in ieder geval tijd om te gaan lunchen. Maar om te beginnen kwam ik dus niet op de plekken waar ik zijn wilde. Ik ja. kwam in, in huizen terecht waar ik, waar ik voor mijn project nooit terechtgekomen zou zijn. Dus daar baalde ik natuurlijk wel een beetje van. Maar ja, ik, was, ja, nou, ik moet het ermee doen. En... <laughs> okay. Maar dan mocht ik tussen de middag uh, gaan lunchen. En dan zei die chauffeur van, uh, nou, uh, hoe lang heb je nodig? Nee, nou, weet ik niet. Een uh, half uur, misschien een kwartier, misschien een uur. Oké. Okay, dan um, ben ik al een uur weer hier. Die ging dus niet mee. Je liep bij je eentje. Hij... Gadverdamme. Weet je, ga je je eentje, moet je daar gaan zitten lunchen. En dan. En dan ik bedoel, oké. Okay, is het eten dan? dan heel lekker? Maar dat is niet leuk, weet je? Dus toen had ik die eerste sessie gedaan. En toen kwam ik terug in Tokio bij die organisatie. En toen zei ik van... Toen zou ik dan, een maand later zou ik terugkomen voor de tweede ronde. Ik zeg van ja, maar dat gaan we anders doen. Ik zeg, dit wil ik niet meer. Ik zeg, ik huur zelf al een auto. Ik, zeg, ik kan heel goed rijden. Ik kan ook heel goed links rijden. En je geen kan in Japan geen, geen verkeersbord zeg, lezen. Nee, maar ze hebben iemand naast mij die het leuk vindt om met mij op pad te gaan. Maar die, en ik wil ook niet meer dat jullie gaan dingen gaan organiseren. Dat jullie gaan bepalen... bij wie ik welke foto ja. moet gaan maken. Ja. Ik wil ze zelf zoeken en zelf vinden. En die mensen ruiken helemaal in paniek. Zo van, ah, maar dit... Dan dit, dit, ja. dit, ja, dus schoffeer je alle regels, ja, etiketten... Ja, ja, beleefdheid. Ja, ja, ja. Er nou, worden een hele hoop geld uitgegeven... en er geen resultaat. En ik zei van... geloof mij nou, dat gaat lukken. Zei, geef mij gewoon, het is no studenten, Maakt me niet uit wie je wat. Maar in ieder geval mensen... die het leuk vinden om dit met mij te gaan doen... Ja. Ik garandeer dat het... Nou, het hebben, is gelukt, Ze dus he? hebben me voordelen van twijfel gegeven. en uh, ik, ik heb het zo gedaan. En het is, het is ja, waanzinnig. Volgens was... mij heb jij hele bijzondere foto's uit het land meegenomen. Nou. Ja, ik denk Echt hele bijzondere. Ja, ik denk het wel. Ik, ben ook, ik bedoel, er zit ook bijvoorbeeld één huis in. Dus nog een totaal volledig authentiek Japans interieur. Waar je dus binnenkomt en dan heb je dus gewoon een lemervloer. Dat is gewoon aarde. dus een keukengedeelte. En het woongedeelte met de tatamis, is dus gewoon echt. De matten? Ja, de matten. Echt meer dan een halve meter hoger dan dat niveau. En het was een. En het was pik in span. En het zag er helemaal goed verzorgd. En helemaal authentiek en helemaal nieuw. En ik kom daar. Want iemand had gehoord dat ik daarin geïnteresseerd was. En die, die regeerde mij daar naartoe. En ik kom daar binnen. Ik word ontvangen. Ik mag die foto's maken. En ik krijg te horen: van, morgen gaat alles eruit. Want we gaan modern. Het was de dag voordat het gesloten zou worden. Maar zo mooi. Jesus. Zo mooi. En die mensen hebben dus gewoon... Ja, Die zien dat niet. Die hebben dat idee niet. Die, ja. uh, Ze hebben de oude Japan, de traditie. Ze willen moderne. Met. pakken tegelijk overboord. Tjonge. Ja, die foto's, wat mij. Als je het, het is zo mooi om het contrast te zien tussen die foto's die je in Japan gemaakt hebt. en wat je in het, het, um, Europa gemaakt hebt. Het is. Um, is, is uh, de, de welstand, wel, ja, wel, wel zou ik willen zeggen, maar het is zo schoon, bijvoorbeeld. Zo proper. Zo ongelooflijk proper. Ja, maar uh, vergis je niet, dat heb ik in, uh, in Oost-Europa ook. Uh, dat zou je heel vaak niet zeggen, maar dat is wel degelijk ook proper hoor. Ja. Kijk, als mensen niet proper zijn en ze vervuilen zich, dan is er iets aan de hand. Dan is er echt ja. iets aan de hand. Ja. En die heb, ik, ik, mis, en die je heb ook, ja. ik natuurlijk ook wel ontmoet. Ja. En die heb ik ook wel gezien. En ook wel gefotografeerd. Alleen heb ik dan daar niet, nooit de nadruk op gelegd. Wow. Ik probeer altijd, zeg maar... Kijk, er zijn ook wel situaties geweest waarvan ik dacht... Van, ja, dit, dit kan ik gewoon niet maken. Dit ga ik, ga ik ook niet fotograferen. Dit, dit, dus ik die mensen tegen zichzelf in bescherming nemen... Die, die zouden gewoon dan heel negatief in, in beeld komen. En dat is niet wat ik wil. Dat is niet wat ik beoog. He, de, maar dat is, dat is wel eens gebeurd. Maar ik ben natuurlijk ook wel eens in, in een plek geweest waarvan je denkt: van, Nou, als ze me nu hier vragen om mee te eten, dan bedank ik misschien toch wel heel vriendelijk. Maar dat is verder oké. Okay. Maar ja, ja, Japan is sowieso, dat is, dat is schoon, dat is pro-. Ja, dat, ja. dat, dat is ook heel aangehaakt, heel georganiseerd. Ja, maar dat bedoel ik, dat, dat bedoel ik dus een beetje. Misschien is het dus proper niet het goede woord, maar precies dat. De, de, de, de beheersing die er spreekt uit die interieurs... en de, me, de manier waarop mensen zich ophouden... is een andere dan het leven met hè, ja, het licht en de seizoenen... en dat, het schaarste wat de aarde te bieden heeft. Nou, dat is in Japan maar is dat heel erg aanwezig. Ja, maar dat zie ik minder aan die foto's af. Ja, dan heb je misschien... Ja, ja dan heb ik natuurlijk weer de verkeerde, ja. Uh, dat zal, heb ik weer. Nou, uh, oké. Okay. Nee, dat nee, nee, nee. Nee, is ook niet helemaal waar. Nee, maar oké, okay, maar... Ja, kijk, maar nou, ik heb geprobeerd getracht in Japan uh, nog uh, de plekken te vinden waar ja. we, ik, ik ben op zoek gegaan naar de traditionele houten huizen. Ja, ja. He, vanwege de lichtsituatie. Ja. En dat is in Japan, in, althans in de gedeeltes waar ik geweest ben, is dat niet overal voorhanden. Nee, ik moet echt naar zoeken. Ja. Dus, maar wat je doet is, terwijl je daar naar op zoek bent, kom je natuurlijk ook andere dingen tegen. En, weet je, en je pakt toch elke mogelijkheid pak je aan. Want je weet niet wat, wat, er onder hoek van, wat er onder de hoek van de weg ligt. Weet je? Dus je, je, je, je pakt ook gewoon dingen mee. Omdat je ze nou eenmaal tegenkomt. Omdat je in de gelegenheid gesteld wordt om die mee te pakken. Hm. Dat begrijp ik. Hier zijn we ver van huis. Uiteindelijk moet je ook altijd weer terug naar huis. En waar ligt het dan? In de achterhoek. Zo mooi en gruwelijk nu. Nee. Het grote leven trok me wel, mijn ogen snappen toch in helemaal. Ik wou het dus een leuze laten zien. Maar toen ik door was aangeland, kwam ik pas billig in de brand. Het duurde niet lang of ik had mijn ogen meid. Chillen, spreken, pillen, schoeken, ik mocht het al. keer dat was een ik was een als een gek op de stad. Drie dagen later viel ik neer en dat deed ook nog zie. maar ik kom toen eindelijk slapen gaan. No ben ik bleef dat ik hier ga wonen en niet op straat kan vertonen. Jullie zegt me allemaal goeiendag. De oude afgedoan, maar ik kon het niet overslaan, Anders maak het geen zette dan. Ik wil nog We zijn inmiddels al uh, vertrokken naar uh, Sochi, zoals u misschien al hoorde. Uh, normaal. Kent u dit gevoel, Bert Teunissen? Ja, dat ken ik wel. <laughs> Geboren in Ruurlo, <laughs> de Achterhoek. Ja, het hele verhaal meegemaakt. Ik heb ze zien opkomen. Ik was ook bij dat legendarische concert in, de, in, de, in, de, in Lochem. Op vast Dat legendarische concert? Nou, waarop zij dus echt doorbraken. Ze hadden al gespeeld in de loop van de dag... Toen hadden ze net al hun eerste singeltje, Oerend Hart. En dat was het jaar dat uh, Chubby Checker de hoofdact uh, was. En Chubby Checker die kwam, uh, die kwam niet op daar. Er gebeurde nog wel eens in die tijd daar in Lochum dat uh, grote grote. Och, Popfest van Lochum was dat? Ja, Popfest van Lochum, ja. helemaal vast daar. En, uh, dat, dat, dat, dat ze niet opkwamen daar. En dat jaar liet uh, Chubby Jack het helemaal afheeten. En uh, toen werd uh, normaal het uh, podium opgeschopt... om uh, de hoofdek dan maar uh, ook nog eens even te gaan uh, vervullen. Dat was legendarisch. Want daar gingen alle remmen los. En daar ja, was jij bij. Dat... Hoe oud was je dan? dan... Ja, nee, hoe, oud, hoe oud was ik? 16, 17. Had ah, uh, die je uh, agfa bij je? Nee. Nee, die heb ik niet bij me. Nee, nee. Daar was je, daar was je op dat moment helemaal niet meer bezig. Dat, uh, <laughs> nee, nee, nee. Ja. En dat, wat voor gevoel is dit? Dat bij die muziek hoort? Ja, bij normaal... En nou, kijk, Normaal uh, heeft gewoon het, het, het dialect... Uh, ja, hoe moet je het zeggen? Salonfee gemaakt eigenlijk. En ja, er was wel... Een, uh, ik bedoel, dat kan ik me heel goed herinneren. En dat, dat, dat voelde ik ook wel aan. Van een soort van... Hè, toen, toen ik van de middelbare school kwam. Ik ben in Groenloop uh, middelbare school geweest. Marianum. En toen ben ik daarna... Uh, door uh, duistere omstandigheden in Amsterdam terechtgekomen... om daar fysiotherapie te gaan studeren. Aan de Leffelaar. En uh, ik, weet, ik weet, het was een, een, een lot uit de loterij... maar ik voelde me daar natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo thuis. Want ik kan me nog heel goed herinneren dat op de introductiedag... ik uh, mij ook moest gaan voorstellen. En dat ik vertelde, mijn naam is Bert Teunissen, ik kom uit Ruurlo... dat ligt ergens in de Achterhoek en dat de hele zaal plat lag. En... Vanwege je accent? Nou, dat had, ik, dat had ik amper. Dat heb je nu ook amper. Ja, ja, ja oké, okay, maar dat heb ik ook geleerd om een soort van accentloos te spreken. Ja. Mijn moeder vond het heel belangrijk en die heeft dat ons ook echt heel erg uh, geleerd om dat te gaan doen. Maar het feit dat je dus van uit, uh, ja, vertelde dat je uit de Achterhoek kwam, ja. dat was gewoon voor, voor mensen in de Randstad dus kennelijk uh, reden genoeg om... Uh, in lachen uit te barsten. Ja, terwijl dat jouw, jouw ziel was. Jouw... Ja, ja, ik bedoel, dat is gewoon waar je vandaan komt, dat is wie je bent. En, uh, en normaal was natuurlijk uh, de personificatie van, van dat hele gevoel. En die heeft dus gewoon ook heel duidelijk door in het achterhoeks te gaan zingen. gezegd van. We zijn wel degelijk uh, hier en we zijn wel degelijk wat waar. Want eigenlijk in die muziek en in die hele act die het had... zit ook iets wat in, die, in jouw foto's eigenlijk uh, terug te vinden is. Zou je kunnen zeggen. Domestic landscapes. Ja, waar je denk, vandaan komt. Ik denk dat al die mensen, uh, behalve de, de, de taal van het land uh, waar ze wonen spreken... gewoon hun eigen dialect spreken. Dat weet ik ja. wel zeker. Ja. Want ik heb mijn, mijn, mijn tolken wel zien worstelen om... Uh, Sommige uit... mensen überhaupt te, te verstaan en te begrijpen. En, <laughs> in de en, uithoeken van Europa. Ja, dat, dat, is, dat is wat het is. En dat is streekgebonden. En dat is gewoon voor elke streek weer uniek en anders. Kijk naar Nederland. Ik bedoel, hoeveel verschillende... Wij konden vroeger in konden we zeggen... of iemand uit Vorden kwam, of mm. uit Mariëvelde... of uit Lievelde, of uit Loch. Dat kon je horen. Ja, identiteit en zo. Dat kon je horen aan het accent. En, en dat is iets wat, wat gewoon volledig ook verdwijnt. en wat, wat, Het wordt allemaal vlak. Ja. Intussen is um, um, eh, Miranda van Holland Goeie nacht. Hallo. Hallo. hallo. Je gaat zo meteen Dit is de Nacht uh, presenteren voor de EO. En dat is je debuut. Dit is mijn debuut op Radio 1. Ja. Best heel spannend. En waar kom jij vandaan? Ah ja, van Holland. Wat zou dat betekenen? Nee, ik, uh, ik kom uit, uh, uit, uit Utrecht. Ah, ja. de grote stad ja dat nou, valt Die, die meid, mee. mijn gast, Bert Teunissen, die meid. die. Hij meidt meid water, grote steden, waar industrie is. Maar goed, hey, wat, wat ga je doen zometeen? We gaan uh, spreken over fair en over eerlijkheid. En we gaan het, het eerste uur hebben over vermissingen. En uh, we hebben live muziek. Het, het is heel veel nog. Ik ben nog een beetje... En hoe voel je je um, nu? Een beetje gespannen. Echt waar? Ja, Waarom eigenlijk... Um, nou, ik maak al een heleboel jaar radio, maar dit voelt toch een beetje als Major League. Zo van, oh ja, Radio 1, daar kijk ik echt als klein meisje al uh, tegenop. Echt waar? Ja, ja, dat is echt heel raar. Om je te zijn is heel onwerkelijk. Ja, maar dat is, volgens mij is het al begonnen. Je bent al, je bent al begonnen, dus het is al over. Je hoeft nergens meer nerveus te zijn. Ik vind het hartstikke leuk dat je dat doet. Echt, dat je dat gevoel hebt. Dus volgens mij gaat dat vanzelf zo meteen. Dat is al, echt nogmaals, het is al begonnen. Ik, veel plezier. Dankjewel, dankjewel. Miranda van Holland, zometeen na de klok van twee bij Dit is de Nacht. Um, Bert Teunissen. Je nog een paar, paar minuten hebben wij. Um, is het af? Het is nooit af. Ja, ik, ik rond het nu af. Want er moet een nieuw boek komen. Dus in die zin rond ik iets af. Ik vind ook dat ik een periode en een gebied moet afsluiten. Dat is waar, maar ik ben inmiddels alweer met een met nieuwe versie bezig. En, uh, maar er komt een nieuw boek ook? Er dus. gaat nu, uh, dat, althans dat ben ik met mijn uh, uitgever Aperture in New York al dik anderhalf jaar over aan het praten... Ik heb geen geld meer. Zij hebben inmiddels geen geld meer. Uh, maar we hebben iemand op het oog die, uh, waarvan wij uh, hopen en denken... weten dat hij het geld heeft en hopen dat hij het aan ons wil geven. En, en wat, en wat, en wat het komt is, er dan? Komt, wat, ga je dan het, wat het, het hele archief in twee hele dikke uh, het hele volumes ja, in een wel. cassette. Uh, wow. Meer dan 1600 pagina's. Het gaat achterlijk veel geld kosten om het te produceren... maar het wordt zeer, zeer de moeite waard. Nou, dat, zou, dat zou dan het monument zijn? Ja, het hele project. Geen selectie. Hoeveel alles... heb je nodig eigenlijk? Nou, je moet denken aan, aan een bedrag tussen de anderhalf en de twee ton. Hm. Dat is boek, boekproductie. Nou, dat begrijp ik. Maar ik vind niet zoveel. Nou ja, ja het ligt er maar net aan hoe je, hoe je het, het bekijkt. Maar, maar, maar dan, hè, dan is het dus, stel dat dat lukt, dat gaat lukken. Wat moet jij dan nog? Als fotograaf? Oh, nou dan moet ik eerst nog beginnen om mijn 20 fotodagboeken uitgegeven te krijgen. Daar ben ik ook al een tijd mee bezig. Dan uh, ga je het hele circus weer krijgen van de publiciteit en de tentoonstellingen en, en noem maar op. Dus daar ben je voorlopig bij dan al wel een, ja, okay, okay. een jaar, twee jaar mee bezig. Ja. Maar ik ben ondertussen begonnen aan uh, Domestic Landscapes 2.0. En dat is. Het is niet hetzelfde. Uh, uh, het, het ligt wel in het verlengde. Het zijn wel weer portretten van mensen in hun woning, in hun interieur. Maar het vindt zich niet plaats in het verleden, zoals Domestic Landscapes 1.0. Maar het speelt zich af in het heden. En dat doe ik niet meer in mijn eentje. Dat doe ik samen met, op dit moment, een woningbouwvereniging. Okay. En het is de bedoeling dat dat uitgebreid gaat Heb jij je ooit neer kunnen leggen bij het verlies van het interieur van je jeugd? Jawel. Door alles wat je gedaan hebt? Jawel. Zeker. Volgens mij verdien je nee, het. Volgens mij heb je een nieuw thuis gecreëerd. Ik dank je wel. Uh, nou, ja, okay. Het mag duidelijk zijn dat ik dit een fantastisch project vind. Per Domestic landscapes. Zometeen dus Miranda van Holland. Met alles wat zij gaat doen. Uh, en morgen heeft Nathan Vecht als gast André Wels... Dat is een boswachter, want sinds maandag is de site de 24 uur van de natuur online. Dat gaat echt 24 uur per dag door. Op 21 juni volgt het evenement zelf, um, de 24 uur van de natuur. De boswachter vindt het essentieel om mensen bij de natuur te betrekken. En dat vinden wij ook. Het is gewoon zo. Ik wens u nog een hele goede nacht.